Zeven uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De honderd jongeren die vannacht in Veen in Noord-Brabant zijn opgepakt... blijven vannacht vastzitten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie... verwacht dat niemand van hen oud en nieuw thuis zal vieren. De jongeren gooiden gisteren met flessen en vuurwerk... naar agenten en brandweerlieden. Dat gebeurde tijdens een traditie... waarbij autovrakken in brand worden gestoken. De verkoop van vuurwerk lijkt iets hoger uit te komen dan vorig jaar. Definitieve cijfers zijn er nog niet, omdat sommige winkels nog tot 9 uur vanavond open zijn. Maar er is volgens de branchevereniging al meer dan 65 miljoen euro uitgegeven. Vorig jaar ging er voor dit bedrag aan vuurwerk de lucht in. Het jaar daarvoor was het iets meer, 69 miljoen. De politie heeft in heerle op een auto geschoten nadat deze op een agent was ingereden. De agent viel en raakte gewond aan zijn schouder. Twee agenten zagen dat er zwaar vuurwerk uit een geparkeerde auto werd gegooid. Toen ze naar de auto liepen reed de chauffeur weg. Daarbij werd een van de agenten geraakt. De andere agent probeerde de auto te stoppen door erop te schieten. De chauffeur wist te ontkomen. De politie weet niet of de man gewond is geraakt. De Russische president Poetin heeft gezegd dat de strijd tegen het terrorisme doorgaat totdat de vernietiging compleet is. Hij reageert daarmee op de aanslagen in Volgograd van de afgelopen dagen. Bij die aanslagen vielen 34 doden. In Volgograd zijn het de festiviteiten rond Oud-en-Nieuw afgelast. De manager van Michael Schumacher heeft een oproep gedaan... de privacy van de oud-formule-1-coureur te respecteren. Schumacher ligt na zijn ski-ongeluk... in een zwaar bewaakt deel van een ziekenhuis in Grenoble. Alleen artsen en zijn vrouw en kinderen mogen bij hem komen. Vandaag probeerde een journalist verkleed als priester... bij de kamer van de oud-coureur te komen. Het weer, plaatselijk regen of motregen. Rond middernacht is het op de meeste plaatsen nat. Morgen Nieuweersdag, bijna overal droog met af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, de NTR. Yes, Dames en heren, goedenavond. Vroeg of laat stuit de mens op verdriet. En het is niet zo dat het ene verdriet erger is dan het andere... maar de kern is altijd dezelfde. Je bent van je stutte geblazen en moet leren schaken op een nieuw bord. En daarover schreef onze gasten een boek... waarin ze persoonlijk advies geeft bij verlies en afscheid. Veerkracht... Hier is Violet Valkenburg. Uw presentator is Jelly Brouwer. Violet, op deze mooie laatste avond van het jaar. Is er ooit een uh, oudejaarsavond zo gelukt of mislukt in jouw leven... dat je hem voor altijd zou blijven herinneren? <laughs> Jeetje. Eh... Um... Nee, ik, ik heb niet zo heel veel met Oudjaarsavond, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Heb je hem wel eens helemaal in je eentje doorgebracht? Met niks of niemand om je heen? Nee, nee, nee? want uh, ben, daar ben ik te handig voor. Dat ik, ik organiseer het zo dat dat niet gebeurt. Want dat zou je heel nou, ingewikkeld vinden. Nou, maar wel een beetje eude, Een beetje van uh, hemel, kijk mij nou. Ja, dat doen we niet, hè? Nee, dat doen we niet. Gewoon vrolijk blijven. Zo is dat, ja. En één waar je nog wel eens aan denkt, omdat het toen echt wel heel erg bijzonder en mooi was, die nacht of die avond. Luisteraar, slik, dit, zijn, slik. dit zijn niet voorbereide <lacht> vragen, dus ik heb geen idee waar deze vrouw mij nu naar, naar vraagt. Dus ik moet, en ik heb zo'n slecht geheugen. Nou, de eerste die laat ik niet maar noemen, die bovenkomt, is een ou, oud en nieuw, die ik... Dat klinkt nou een beetje blasé, maar zo was het wel. Toen was ik nog niet zo lang gescheiden en toen... Had ik nog erg van die vluchtneigingen met met, met kerstmis en met oud en nieuw, dat je vooral mm -hmm. niet thuis zijn. En toen ben ik met mijn dochter naar Curaçao gegaan. Met z'n tweeën? Met z'n tweeën. En dat was wel. was ook natuurlijk van dat je denkt. ik ben ook wel een beetje zielig dat ik hier zit, maar <lacht> ook wat is het geweldig <lacht> om hier te zitten. En dat ik dit heb geregeld als alleenstaande moeder met mijn dochter. Ik bedoel, maar. Hoe oud was je dochter toen? Ik denk een jaar of. lagere school nog? Nee, wel zo twaalf, zo 80, hmm. zoiets. Nee, het was wel net zo dat we gewoon leuk gesprek hadden aan tafel. Ben je een liefhebber eigenlijk van deze periode van het jaar? Kijk je ernaar uit? Heb je er zin in? Nee, nee. En maar ook niet, ik ben ook niet anti. Hmm. Het is een zo beetje zoals de zondag. Hè? Je hebt mensen die hebben een bloedhekel aan de zondag... en de andere mensen vinden het heerlijk. Ik heb, nee, het is gewoon one of these days. En, ja, ja. en ik vind kerstmis... Uh, Eén kerstdag vieren. Dat doe ik met mijn zusje samen. En dan, dan proberen we zoveel mogelijk van onze kinderen bij elkaar te sprokkelen. En, en daar hechten wij alle twee, maar ik ook, inmiddels aan. Dat vind ik fijn. Ik ben wel erg voor het opbouwen van nieuwe tradities... in iedere fase van je leven. En kerspers... Nieuwe tradities? Ja, ja? ja. Want als er natuurlijk een, breuk op, een soort van trendbreuk in je leven is... Mm -hmm. moet je daarna vaak nieuwe tradities maken, ja. toch? ja. Uh, en daar, daar weet ik wel van, dus dit is een nieuwe traditie. En uh, rituelen zijn ook belangrijk, hè? beschrijf je, want achter in je boek uh, beschrijf je smartlapjes, uh -huh. zoals je ze zelf noemt. De doekjes voor het bloeden. De doekjes voor het bloeden, hoe sleep ik mezelf er doorheen, uh -huh. hoe sleept een ander zich er doorheen. En een van jouw smartlapjes is, uh, zorg dat je rituelen aanhaalt. Ja, en dat is, dat, die komt nou niet zo heel erg uit mijn eigen koker. Want mm -hmm. ik ben zelf niet zo'n rituele kaarsjesbrander. Maar ik weet wel uit de literatuur... en ik heb ook nog wel eens een boekje gelezen om dit boek te kunnen schrijven... Mm -hmm. dat dat voor mensen allemaal van die bakens in barre tijden zijn. Dat dat helpt? Ja, dat helpt. Ja. Tuurlijk. Maar dat die heb je zelf niet? Nee, mijn zusje zit ook te luisteren. Dus misschien zal ze nu zeggen... oh, wow, je hebt zoveel rituelen. maar dat... Je verjaardag bijvoorbeeld? Uh, ja, maar, ja, ik ben wel het weer heel belangrijk. Ja, Vind je dat een ritueel? Ja, toch? Dat is een, een jaarlijks terugkerend ritueel. Okay. Er zijn ook mensen okay. die hun verjaardag niet vieren. Nee, dat is Ik vind het heerlijk om... Gevoerd. Ik ben een enorme feestjebouwer. Dus ik vind uh, mijn verjaardag ieder jaar vieren. En of ik ouder word, dat kan me niks schelen. Dus altijd wel met leuke mensen erbij. En dat vind ik gezellig. Ja. Goed, we gaan het hebben over uh, verlies. Want uh, dat is het boek dat je geschreven hebt. De naam is Veerkracht, de titel van het boek, Verder na verlies, zo heet het. Ja, het boek gaat over uh, verder. Hè? Het gaat niet ja, over precies. verlies. Ja, precies. Nee, hoe verder na verlies. Ja. En uh, wat was het verlies voor jou in het afgelopen jaar? Mm. Het verlies van 2013. Mijn hond is dood. Oh. Ik had een grote Bernard Senna van 55 kilo. En die uh, was toch al wel weer negen jaar bij me. Dus het wordt dan onderdeel van je leven. En die ging dood. Dat beschrijft ook iemand hè, in het boek. Van, je hebt een aantal mensen geïnterviewd. Uh, een hond kan je er doorheen helpen. Is heel belangrijk. Ja. Wandelen? Ja, mij niet. Ik heb mijn bloedhekel aan wandelen. <laughs> Maar een 55 kilo wegende hond moet vaak uitgelaten worden. Ja, nee, maar kort stukjes. Hè? Want die is uitgezocht op ze niet willen wandelen. Oh, zo handig ben je. Een is een heemhond. Hè, zoals dat heet. Die, die, die, die ligt gewoon voor de deur. <lacht> en hij bewaart het, en bewaakt het erf. En dat is het. En buiten deur, het heeft hij al gauw iets van... Nou, zeg, dat kan niet de bedoeling zijn. Maar ja, ja. het nou, sluit goed aan bij mij. Ja, dat klopt precies. En nu heb ik een, een klein hondje. Want ik dacht, ik moet af van die 55 kilo... En die wil toch lopen, joh? Dat is echt niet te geloven. Dus het is een beetje een miskoop, maar ja. goed. Want bewegen is niet wat helpt, hè, in jouw geval. Nou, voor mij niet. Nee. Maar voor andere mensen weer wel. Juist Dat weer is heel spannend. erg. Dan moet je die endorfines lekker aanmaken en zo. Dan voel je je beter. Goed, de tegel ligt daar voor je. Met de ja. vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Op welk en, moment mag uh, ik dat doen als ik een stift Nou, krijg? Je mag het nu al doen. Die stift die krijg je straks in de loop uh, van het uur. Oh, he, en ja. uh, op het einde wordt duidelijk wat je erop geschreven hebt. En luisteraars kunnen zich bemoeien met de uitzending. U kunt vragen stellen aan Violet Valkenburg. U kunt vertellen uh, over het verlies dat u leed in het afgelopen jaar of eerder. En uh, hoe u daarmee om bent gegaan. Nou, vooral Tips dus, en adviezen. Hè? Even Hoe dan wordt het zo'n zo het boek gaat natuurlijk over hoe pak je daarna de draad weer op. En dan daarna wat is in het boek eigenlijk heel breed genomen. Namelijk zowel direct daarna, maar er zijn ook mensen die praten over... het was tien jaar geleden en wat heb ik in die tien jaar gedaan. Mm -hmm. Want ik wou met nadruk niet een boek schrijven over verdriet. Ik wil juist een boek schrijven over u heeft verdriet... en hoe bent u dan verder gaan leven... Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Violet Valkenburg heeft haar stem waarschijnlijk herkend. journalist, was jarenlang de presentator van het programma Rondom Tien. Hoeveel afleveringen heb je gemaakt eigenlijk? Heel veel. Hè? Heel veel, 115 of zo. 115, ja. ja. En ook presentator van Met het Oog op Morgen. Ja. En tegenwoordig treed je op als dagvoorzitter. Je bent ook coach. En je publiceert boeken. Dit is inmiddels je derde of vierde boek. Ja, ja. En je nieuwste boek gaat dus over hoe verder na verliezend heet veerkracht. Terwijl de vraag van de uitgever was: Doe mij een boek over rouwverwerking. Ja, het ja we hebben in de familie zo'n grapje over het Elsevier's groot handboek voor de rouwverwerking. <laughs> um, dus ik dacht, nou ja, dat volgens je ze. Wil je dat maken? En ik las die mail. Ik denk, nee. Ik echt niet doen. Nee. Nee, ik kreeg helemaal visioenen van, van kwaliteiten van uh, kisten en kraaien bij de deur en opfladderende duiven en Mieke Telkamp uit de motteballen. Ik dacht, dat gaan we echt niet doen. Dat lijkt me helemaal niks. Want dan ben ik dus heel erg met dood bezig. En, en dat en... was nou juist niet de bedoeling? Ik wil juist graag met leven bezig zijn. Maar ze hadden jou niet voor niks gevraagd, denk ik. Ja, dat is eigenlijk altijd... Dan moet ik nog eens vragen waarom ze dat eigenlijk gedaan hebben. Want ik heb natuurlijk helemaal niet een, een, een staat van dienst... die met dit onderwerp te maken heeft. Met een etiket op je hoofd, uh, Violet nee, Falkenburg. Te grote rouwdeskundigen, nee, ja. niet. Maar ja, ik dacht, als ik nou een, een tegenvoorstel doe... Hè, dus ik maak een, een klein A4'tje met een, een plannetje... wat dat een beetje tegenaan schurkt. Misschien willen ze dat wel. En zo ging het. En dat plannetje behelste. Je hebt... Um... 14 ervaringsdeskundigen uh, geïnterviewd... over hoe zij uh, de draad weer hebben opgepakt na een ingrijpend verlies. En dat varieert dan van uh, Rob Oudkerk... die afscheid moest nemen van de politiek... tot een vrouw die vertelt hoe haar 21-jarige zoon omkwam... stierf na medisch falen. En uh, jouw eigen verhaal, uh, je moeder stierf toen je 12 jaar was tot en met um, de ethica Helene Dupuy... die vertelt hoe ze haar dementerende man verzorgde... en uh, begeleide na zijn dood. Mm -hmm. Waar ben je in de eerste plaats naar op zoek gegaan? Want het is dus een rijke schakering van mensen. Bekend, onbekend, uh, overal in het land. Nou, onderdeel van het voorstel was dat ik zei... ik, ik wil graag een boek maken dat gaat over verlies in brede zin. Mm -hmm. dat als wij denken aan ingrijpend verlies, ga maar de straat op en vraag maar. Dan zeggen de mensen, nou dat is als er iemand doodgaat. Of dat is misschien als je gaat scheiden. Maar ik dacht, en dat is wel een ervaring... die ik bij de televisie bij, bij Rondom Tien heb opgebouwd... er zijn heel veel vormen van verlies... die enorm erin kunnen hakken. En ik dacht, laat ik nou eens een boek maken... die al die vormen van verlies onder één noemer probeert te brengen. Vandaar dat er dus ook een faillissement in staat... en ook iemand die door een brand alles is kwijtgeraakt. Want dat zijn allemaal ervaringen... Ja, waar je, waar je, waar, waarna je de boel weer moet herijken. Mm -hmm. Je kan dan niet gewoon doorgaan met leven. Ja, want in het geval van die brand gaat het om iemand... die uh, zijn hele huishouding had opgeslagen in zo'n uh, citybox. citybox. En je hoort dan wel eens zo'n bericht... Dat, dat er een ja. aantal cityboxen in vlammen zijn opgegaan. Maar je staat er inderdaad niet bij stil... dat nee. er iemand zijn nee, dagboeken, fotoboeken dat hij echt alles is kwijtgeraakt. Ja, sorry, als je het zo vertelt, krijg ik meteen weer de koude rillingen. Want dat lijkt mij zo vreselijk als dat gebeurt. Maar goed, hoe ben ik te werk gegaan? Dus ik had eerst categorieën gemaakt van welke vormen van verlies kan ik zo al bedenken. Mm -hmm. En daarin heb ik natuurlijk wel moeten schiften. Want er zijn een aantal categorieën die ik niet behandeld heb, zeg maar. Mm -hmm. even, hè? Want dat is natuurlijk een eindeloze reeks. Nou, en toen bij die categorieën ben ik mensen gaan zoeken. En zo kwam je bijvoorbeeld ook bij Rob Oudkerk terecht. Ja. Hoe ging dat? Waarom eigenlijk Rob Oudkerk? Nou, omdat ik... Um, ja, ik hoef jou niet te vertellen hoe je een, een radio- of een televisieprogramma voorbereidt. Want dat is zo'n boekvoorbereid eigenlijk hetzelfde. Ja. Je doet een soort productie. op Eerst research en dan productie. Ga je nadenken, een plannetje maken. En ik wist wel dat ik ook zo'n carrièreval erin wilde hebben. Eh... Um, ja, en dan is het niet zo gek dat je dan bij hem uitkomt. Ja. En toen heb je hem benaderd en ja. hij stond te trappelen. Hij zei van, nou, nee, moi, <laughs> moi, mo, zei hij. Had je hem eerder geïnterviewd gesproken? Nee, ik kende hem helemaal niet. En hij wilde niet? Hij zei van, nou ja, ik vind het een heel sympathiek idee... en dat er allemaal daar niet van, maar toch maar niet... want waarom zou ik na negen jaar alles uh, weer oprakelen? Toen zei hij, maar ik vind je uitgangspunt wel goed... dus als je me kan overtuigen, dan... Hm. Overtu Overtuig iemand maar eens. Dan ja. kan je niet in de middag gaan zitten praten, maar dat moet dan toch op een, per mail. Of nou, daar heb ik een middagje mee door het bos gelopen. En, uh, en toen gedacht van nou, ik moet heel. In ieder geval moet het een heel kort mailtje zijn. Dus als ik, als ik nu anderhalf a viertje ga sturen naar die man, die denkt, ja, joh, zoek het uit, daar heb ik helemaal geen zin in. Mm -hmm. Nou ja, kennelijk is dat op een manier. Is, heb ik daar net de goede woorden gevonden. en toen zeide ik: doe het. En wat waren de woorden? Weet je dat nog? Waardoor die toch overstag ging. en dat verhaal nog eens wilde vertellen na negen jaar? Nee, nou, ik heb natuurlijk iets. iets algemeen, weet het niet precies meer. maar. ik heb iets algemeens gezegd dat. dat dat, ik heb hem niet ge ik dacht ik moet hem niet paaien hm. want daar, daar is zo iemand die heeft al zoveel met publiciteit te maken gehad die is daar natuurlijk wars van hè. Dat, dat heeft en doorziet dat en doorziet dat dus uh, ik denk wat hem uiteindelijk over de streep heeft getrokken dat de laatste zin was we kunnen ook praten en als je dan alsnog niet wil meedoen dan is het prima hm. niet echt natuurlijk nee wat zeg je dan <lacht> En zo is het gegaan. Ik heb daar middag zitten praten. En toen zei hij, het is oké. Okay. Hoe zou jij zijn um, veerkracht willen omschrijven? Waarom heeft hij uh, het gered? Want dat is wat die mensen allemaal bindt, hè? Ja. Die je hebt gesproken. Ja, hij heeft het denken, heb ik nog wel over nagedacht. Ik heb hem dat zo op die manier niet gevraagd. Maar als ik de, die, die film weer terugspoel... dan denk ik, hij heeft het gered door de liefde van zijn vrouw... en door de... Uh, ...betrouwbaarheid van zijn vrienden. Hm. Dat is ook en goed, die... ook trouwens van zijn patiënten. Ja, want hij zegt tegen jou... ...volgens mij dat hij een betere dokter is geworden. Ja, ja dat is wel een mooi stukje. Ja. Hij is een betere dokter geworden... ...omdat, dat zeggen ze, zeiden zijn patiënten tegen hem... ...dokter, uh, wij kunnen nu makkelijker... ...over onze eigen uh, fouten met u praten... ...over de dingen die we niet goed gedaan hebben... ...want aan u is ook niet alles oké. Okay. Nee, u bent ook heel ver gevallen... En dan nou ja, kunnen wij nu wel ik met ons. Onze... Of, of de patiënten dat zeiden. Maar het maar goed, dat je het falen van de ander herkent hm. in jezelf. En dat je dan eerder open durft te gaan. Hij zegt uh, tegen jou wat eigenlijk alle andere mensen in andere bewoordingen zeggen tegen jou in dit boek. Uh, wat ik meemaakte, dus citaten op Oudkerk, wat ik meemaakte was te groot. Dat merk ik ook als dokter. Sommige dingen zijn te groot voor ja. een mens. Er is een grens aan je adaptief vermogen. Mooi hè? Ja. ja. ja. En toch hebben ze het allemaal gered. Ja, dat is ook, dat is waar. Maar te groot wil niet zeggen dat je er aan ten onder gaat. Hè? Te groot is alleen voor het moment. Als, als, er, als er iemand doodgaat, als, als hij... Gewoon, het is natuurlijk vreselijk wat er toen gebeurd is. Dat Heeft hij zelf natuurlijk opgerakeld. Hè? Maar dan zo'n politieke val, dat, dat, ja, dat, dat wens je niemand toe. En dat, dat is zo moeilijk om te verhapstukken in je hoofd. Da, daarom geeft hij dat beeld. Mm -hmm. um, en mensen redden het omdat iedereen, schrijf ik zelf ergens in het boek... heeft natuurlijk een onvermoeibaar, onuitroeibare veerkracht in zich. Ergens heel soms heel erg diep weg. En, en dat je denkt, ik kom er nooit meer bij. Maar we hebben het allemaal. Nou, dat vraag ik me eigenlijk af. Er zijn natuurlijk uh, psychiatrische inrichtingen vol met mensen die het niet redden. Er zijn ja. ook mensen die een einde aan hun leven maken. Er zijn ook mensen die nu op oudjaarsavond alleen zitten omdat ze... Ja. Het niet kunnen opbrengen om iemand te bellen en iets te regelen voor zichzelf? Dat is waar. Dus wat ik zeg, is natuurlijk een veralgemenisering. Maar het gros van de mensen redt het wel. Want gelukkig zit, zit, zit één uh, honderdduizendste in een psychiatrische kliniek hè, van de mensen die een probleem hebben. De meeste mensen zitten niet in de kliniek en zitten thuis. Dus ik wil niet zeggen dat dat makkelijk is. Maar ik denk dat meer op een bijna filosofische manier gedacht, dat door het feit dat we we ademhalen en leven... ga je wel weer verder. Want je weet dat er morgen weer een dag is. Nou, ik heb dit boek geschreven... omdat ik ook mensen een hart onder de riem wil steken. Mm -hmm. Er is morgen weer een dag. en nou, Probeer hem maar te plukken. Hoe moeilijk dat soms ook is. En kom je daarachter waar het hem in zit? Zijn het karakterkwesties of is het misschien wel genetisch bepaald? Waarom bijvoorbeeld, bedoel, het, het grootste verdriet, hoewel uh, je niet in... Een, er wordt al snel over hiërarchie en verdriet gesproken... Hè, als het over verdriet en verdriet Ja, niet door mij, gaat, maar door de buitenwereld. Door de ja. buitenwereld. Maar in het geval van een moeder uh, die de dood van haar kind heeft ervaren... dan zijn er natuurlijk moeders die, die dat niet redden. Mm -hmm. Zijn dat, heb je daar gedachten over ontwikkeld nu je deze mensen hebt gesproken... die je dus wel hebben gered? Wat dat is, of dat karakterkwesties zijn, of dat het genetisch is bepaald? Of... Nee, dat, ik heb me daar helemaal niet mee bezig gehouden. Nee. Hè? Dat heeft ook iets met mij te maken. Maar... Ja, want jij wilde juist die veerkracht laten zien. Ja, ja van die mensen ik ben die het niet wel... op zoek naar waarom mensen het niet redden. Hm. Want dan krijg je een heel ander boek. Um, dus dat weet ik eigenlijk nee. niet. Het is trouwens wel goed dat je het zegt, want jij wilde op zoek. Waarom vond je dat zo belangrijk om juist die veerkracht van mensen te laten zien? Nou ja, ik ben altijd wel op zoek naar hoopvolle dingen in het leven. Want zo makkelijk is het niet, toch? Hè? Nee. Rekening. Dus ik denk, ja, ik wil een boek schrijven waar, waar, je, waar, je iets, waar je mee verder kan. En niet een boek dat je gaat zitten lezen hoe erg het is wat je allemaal hebt. Want dat hm. weet je namelijk meestal wel. Je hebt als kind uh, van twaalf je moeder verloren. Je beschrijft ook je eigen verhaal, wat ik net al zei. Vond je dat ingewikkeld trouwens om ook je eigen verhaal eraan toe te voegen? Uh, mm, nou ja, als ik zo aardel zou je al meteen zeggen ja. Bij, bij de drie vorige boeken heb ik steeds in het voorwoord ook delen van mijn eigen verhaal geschreven. Voor zover ze van toepassing waren op de titel van het boek. Maar... Bij deze titel gaat het echt alleen maar over verder leven naar verlies. Dus ik dacht, ja, nu kan ik, nu kan ik niet achterblijven. Nu kan ik niet een klein stukje van mijn verhaal laten horen. Mm -hmm. Nu moet ik gewoon echt wel zelf ook met de billen bloot. Dus ja. dat was eigenlijk geen keuze. Je was twaalf, hè, uh, toen ze stierf. En uh, je bent misschien van de generatie die, uh, waarbij kinderen nog weggehouden werden... Hè? als er sterfte in de familie was... Nou, dat is... Dat, heeft dat niks met de generatie? Jawel, doen? heeft wel iets met, maar... Kijk, dit gebeurde in 1960 en wat jij het over hebt is vijftiger jaren. Dus het, mm -hmm. dat, in de jaren 60 begonnen de kinderen er toch al wel bij te zijn. Maar ja goed, het is natuurlijk helemaal het begin van de 60 jaar, dus... 1960 was het en jij was 12 jaar. Waaraan stierf je Men is moeder? van 1948, ben 65, ja. ja. Men hoeft ze niet meer te rekenen, ja. <lacht> Mensen die dat allemaal gaan doen. <lacht> um, waren stierf je moeder? Kanker. En uh, jij wist van niks? Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, ik wist dat ze borstkanker had. En ik wist dat er een borst was afgezet. En ik wist dat uiteindelijk... dat ze is doodgaan aan leverkanker. Dat wist ik allemaal wel. Wat wist je dan niet? Ik wist tot twaalf dagen van haar dood... voor haar dood niet dat ze dood zou gaan. Dus... Daar lag je moeder op een bed, al een lange tijd, neem ik aan. Nee, ook dat is niet waar. Ze is, uh, is uh, voor zover ik me herinner, vrij. Het is op mijn verjaardag, 5 februari 1960, is ze geopereerd. En ze is kort daarvoor naar het ziekenhuis gegaan. Dus ze heeft heel lang nog uh, rondgelopen. En toen is ze geopereerd, en toen was ze twaalf dagen na dood. Hm. En dan ben jij daar als twaalfjarig meisje. En je had geen idee dat dat zou gaan gebeuren. Nee, behalve dat mijn vader zei. Uh, ze wordt vandaag geopereerd. En de kansen zijn 50-50. En pas toen dacht ik. hel. hel", nou, Dat dacht ik niet als twaalfjarig. Maar ja. ik dacht wel iets van. Ik weet niet wat je zegt als twaalfjarig kind. Maar ik dacht. Oh, dat betekent dus dat ze. Ik schrok me dus helemaal wezenloos. Dat weet ik nog wel. Dat. Dat betekent dat er de helft van de procent de kans is dat ze doodgaat. En um, wat gebeurt er? Want de, het is zo moeilijk voor te stellen. Omdat je nu, zeker als je nu om je heen kijkt. Hoe, hoe ouders met kinderen en hoe alles bespreekbaar is. En iedereen alles maar vertelt en zegt. Mm -hmm. Kinderen echt aan het sterfbed zitten van, van de moeder. Wat, wat zal er... Uh, wat, want je beschrijft ook dat je het eigenlijk nauwelijks herinnert, hè? Ja, bijna niks. En hoe verklaar je dat? Nou ja, de, de, neem maar het handboek Traumatologie voor beginners. Uh, als er iets in heel ingrijpends gebeurt op zo'n jonge leeftijd... Uh, reageren veel kinderen door, door een soort luik te laten vallen. Mm. Dus die herinneringen zitten daarachter. Het was te groot. Ja, het was te groot, precies. Wat er op Oudkerk Daar krijg je en... helemaal niks van. Mm -hmm. Hoe ging het toen verder? Was je bij de begrafenis? Crematie. Crematie. Mm, ja, daar, daar was ik bij. En daar waren heel veel mensen die allemaal aandacht gaven aan de kinderen? Nee, mijn zusje was er niet bij. Je ja, zusje is vijf jaar jonger, hè? Ja, dus ja, ze was toen zeven. Bij, nee. Ze knikt nee. Nee. Um, en jij dus wel? Ja, maar ik ook, dat weet ik niet meer goed. Daar gaat het boek niet over, hè? Voor een deel wel, want je beschrijft je eigen verhaal. Ja. Is het raar om erover te praten, ingewikkeld? Uh, nee, want ik heb, ik heb dat wel, wel iets vaker gedaan, maar... Toch wel? Nou ja, weet je, het, het, het is natuurlijk heel erg privé. En, en heel veel dingen weet ik ook niet meer. Mm -hmm. ik, bedoel, ik weet nog wel ongeveer dat ik, wat ik een groen volgens mij, Een groen smokjurkje aan had. De, de mensen van nu zeggen dat waarschijnlijk niet meer. Maar een Heel ingewikkeld om te maken. Heel letterlijk Valkenburg. Borduursels. Met zo'n wit piqué kraagje. Dat weet ik nog wel. Dat is trouwens interessant. Hè? Hoe het geheugen werkt. Dat ja. je dan precies weet wat je aan ja. had. Op dat soort. Dat weet ik nog wel. En ik heb ook nog wel vage beelden van een hele grote aula. Met ontzettend veel mensen. En dat is het ongeveer. En dat je daarna gewoon weer naar school ging en dat het leven verder ging. Ik kan me ook niet herinneren of we dan daarna een paar dagen thuis zijn geweest. of zo. geen idee. Wil je een fragment voorlezen? Dat vroeg ik je net. Ja. Op de valreep nog. Overval. Hoe het uh, daarna ging. Nou, je moet wel ontzettend omschakelen, zeg. Nou, oké. Okay. Als mijn vader ergens werd uitgenodigd... en het was een gelegenheid waar ik bij kon zijn... dan ging ik met hem mee... Een meisje van een jaar, 15, 16... aan de arm van haar mooie, charmante vader... te midden van andere volwassenen. Op dat moment genoot ik ervan. Ik voelde me gezien. Over hoe ik het redde in mijn leven... over mijn emotioneel ontzettend gevoel werd niet gepraat. Kennelijk kon mijn vader dat niet. Nog had hij de wijsheid om die taak aan iemand te delegeren. Als ik op een afstandje naar kijk... is er ondoordacht en niet kwaad bedoeld... gesold met mijn rol. Op een twaalfde was ik kind af... Op mijn zestiende was ik de volwassen vrouw die ik niet was. En op mijn achttiende, toen mijn vader hertrouwde, moest ik weer terug naar de kindrol. In die tijd heb ik die rollen niet onderscheiden. Dat kwam pas later. Ik maakte keurig mijn school af. Deed net de meisjes dingen als hockey, golf en piano spelen. Maar het dominante gevoel uit die tijd is alleen zijn. Ja, dat is ook wat Rob Oudkerk, er op Oudkerk zegt, hè? Dat je. Um heel alleen bent. Dat zegt bijna iedereen trouwens. Ja. Een al dan niet zelfgekozen isolement. Want verdriet is natuurlijk, net als pijn, mm -hmm. is de, is de meest geïndividualiseerde sensatie die er is. Dus ik snap wat je voelt, is al per definitie dus een... een Foute opmerking. Een... Nou ja, het, is een fout, maar het, het klopt ook niet. Je weet nooit wat iemand anders voelt. Omdat het naar binnen slaat en van jou is. En, en echt van alleen jou. van jou is. Ja. En dat is ook de reden waarom ik zeg tegen mensen in een boek van vergelijk al die verdrieten en verliezen nou niet. Probeer nou naar de mensen als individu te kijken. En, en dat verdriet op waarde te schatten voor die mens. En het is trouwens ook nog heel handig, want je geeft ook een overzicht van dingen die je maar beter niet kan zeggen tegen mensen. Ja. Ja. Een paar van die standaardzinnetjes. Dus bijvoorbeeld ja. ik, ik, ik weet wat je voelt. Ja, en op paar. Op weg heb ik nog een paar op herinneren van... Uh, of repeteren van... Uh, uh, bijvoorbeeld bij miskramen miskraam van... Uh, nou, het is goed maar dat het in het begin van de zwangerschap is gebeurd, hè? Weet je, dat is zo'n kil. Want dan denk je, ja, het maakt gewoon geen bal uit. We je er niet mee op, hè, of het goed is of niet. En natuurlijk bij, bij oude mensen, hè, van nou, toch een mooi leven gehad... Ja, maar het is wel mijn vader die dood had. Of mijn moeder. Of mijn, mijn kind of mijn tante. Ik kan mij dat schelen. En natuurlijk tegen pubers. van, uh, Er zijn nog zoveel leuke jongens op de wereld. <laughs> ook he? niet doen. Dat is Heb zo. jij ook nooit gedaan he? tegen nee, je dochter? Nee, heb niet gedaan. Nee. Nee. Nee. Wel eens op mijn tong moeten bijten natuurlijk. Want de clichés zijn er niet voor niks. Die hebben een kern van waarheid. He? Daarom komen ze zo makkelijk naar boven. Het verdriet dat je beschrijft dat je had over je moeder. Dat was te groot. Eh, om de woorden van Rob Oudkerk nog eens aan te halen. Maar hoe ging jij verder? Uh, nou ja, wat bedoel je? Ik ben gewoon... Uh, ik ben, ik heb <lacht> gewoon naar school gegaan. Nee, gewoon naar school niks aan gegaan. Aan wat ik schreef, al die nette meisje dingen gedaan. Ja, ik ben gewoon... Uh, ik wou niet studeren. Dus ik heb een beetje mijn talen geleerd. En toen ben ik heel gauw gaan werken. Toch schrijf je dat je... Um, dacht dat je niet zonder moeder kon leven. Mm, ja, gaat door. En dat je nu tot het inzicht bent gekomen dat het eigenlijk wel is gelukt. Nou, ja, dan heb ik het niet goed opgeschreven. Ik bedoel eigenlijk iets anders. Als kind kan je ook niet zonder moeder leven. Een mm -hmm. meisje van twaalf heeft een moeder of een moederfiguur nodig... en dan, is dan groeit ze ontworteld op. Hè? Dan, dan is er inderdaad letterlijk zijn er geen, is er geen kader, geen bescherming. Mm -hmm. Um, en nu, ik weet niet of dat is wat je bedoelt, maar nu merk ik, kan ik natuurlijk wel zonder moeder leven. Want ik ben nu een grote volwassen vrouw die, als ik nu naar mijn leven kijk, dan denk ik, ja ik heb nu geen moeder meer nodig, daar ben ik voorbij. Maar toen was het natuurlijk niet zo. En er kwam wel een substituut, hè? een gouvernante die je beschrijft. Ja, ja ik dat is een doet... beetje deftig woord, een beetje zo'n sound of music woord. Maar <laughs> Klinkt ziek is... hoor. Ja, maar dat was... Ja, ik een weet... familie toch ook wel? Je nou, vader was een nee, ja, architect? Nou. nou ja, goed, maar daar kan je ook, uh, nou. ook helemaal niet ziek voor zijn. Maar uh, ik weet ook niet hoe ik haar anders moet noemen. Want zij runde het huishouden en ze voedde ons op... En ze at mee aan tafel. Het was niet een huishoudster of zo. Dat ook een ouderwets begrip, maar dat was ze dus niet. Het ging verder dan dat? Ja. En wat leerde zij jou? Op wat voor manier was zij een substituut voor jouw moeder? Nou, eigenlijk helemaal niet. Want ik had emotioneel niet zo'n goed contact met haar. Dat zal ongetwijfeld ook aan mij hebben gelegen, omdat ik gewoon... Alle luiken op slot, D voor alles en iedereen, denk ik. En zeker voor een substituutmoeder? En zeker, waarschijnlijk be, be, heb ik me allemaal niet gerealiseerd. Maar zij heeft mij een paar heel waardevolle dingen geleerd. Namelijk um, stekkers aan snoeren zetten. Heel handig. Enorm handig. En kleren maken. Oftewel naaien. Voor zover toegankelijk voor meisjes van 14, 15. Dus ik zat veel achter de naaimachine. En ik heb, dat was toen ook nog in die tijd. Ik heb wel het gevoel, grootmoeder verteld. Maar dames en heren thuis, we hebben het ook over 1783. Maar ik heb echt gewoon mijn eerste bal. Hoe heet zo'n ding? Een zo avondjurk. Nee, een ah, avondjurk. avondjurk nee, een, baljurk, een avondjurk met, met, ik weet nog precies, met roze taftzijde. Met, met baleinen erin. Zo je, dat je zo, zo erin als een soort Scarlet O'Hara erin gesnoerd moest worden. En dat het begint toch van... steeds meer de sound of music te worden? Absoluut. Je je nee. En <laughs> mantelpakken met paardenhaar in revers, dat heb ik allemaal gedaan. Dat geleerd. kun jij al ja, allemaal. Dat kan, ja, nou, Dankzij nu, die gouvernante. Exact. Nu zou ik er erg over moeten nadenken hoe het ook weer ging. Maar ik heb dat en meubels tofferen. Dus geef mij maar no. een ouders toe. Uh... Maar dan komt het en je komt er ook op terug bij de tips en de adviezen. De smartlapjes. Ga dingen doen. Ja. Wat zij jou in feite heeft geleerd. Ja, zij heeft mij. De, uh, precies. Ik, uh, mijn, want jou, uh, de regisseur van dit programma, die mij belde voor het voorgesprek, ja. die vroeg mij ook van. Heb je jezelf iets geleerd van het boek? Nou, dat zijn natuurlijk zulke moeilijke vragen. En dan denk ik, hemeltje, waar, waar, waar kan ik dat Wat op Wat heeft het me opgeleverd? Ja. Nou, ik heb echt tijdens het schrijven is er een muntje gevallen. En dat was zo'n leuk muntje. Hè? Namelijk, ik ben een ontzettende doener. Dus ik vind het heerlijk. Dat weet ik. En mensen om mij heen weten dat ook allemaal. Als ik me rot voel, dan ga ik dingen doen. En dan ga ik het liefste dingen maken. Dus ik pak een, een, een boormachine en een zaagmachine en een schroevendraaier en een meetlint. En ik ga een boekenkast timmeren of een kippenrok of whatever. Maakt niet uit. Maar ik ga het, het liefste iets met mijn handen iets maken. zal dat huis van jou er fijn uit zien? Ja, het is gewoon te vol <lacht> natuurlijk. En... Ik had me wel eens afgevraagd. Ik dacht, hoe kom ik daar toch aan? Want mijn vader die kreeg, nog geen in de kreeg nog geen spijker in de muur. Van mijn moeder weet ik het niet. Maar ik, weet, ik heb niet een beeld van een enorme dood zelf in Overhol. Mm -hmm. Dus ik dacht, waar kom ik daar? Kom ik toch aan dat trekje? En ik zat het boek te schrijven en ineens wist ik het. Ik dacht, dat komt omdat ik als meisje... die dat ingrijpende verlies had me meemaakte. Mm -hmm. Door die gouvernante... Ik weet niet waarom, maar in ieder geval... ik heb van haar die dingen geleerd toen. En ik denk... maar goed, allemaal interpreteren aan de hand hoor. maar Dat ik geleerd heb in die tijd... dat ik beter met me, dat, dat het lekker was om iets te doen... als ik me zo verdrietig voelde. En dat doe ik dus nog steeds. Het lijkt me heel effectief. Het is enorm effectief. Want, Voor mij. Als je, want de, de, er staat ook een, een, een literatuurlijst in... met boeken over uh, uh, uh, verlies en rouw. Wat, want tegenwoordig wordt er natuurlijk vooral gesproken en gepraat... en, en hebben het erover uit je, uit je verdriet. Terwijl dit natuurlijk ook heel sympathiek klinkt. Gaat ja, overigens, we... Maar even inhaken op dat vorige? Uit je verdriet is een van de... Ik reken in het boek af met een aantal clichés. En dit is er één van. Ja, dat praat er maar over, kind, dan komt het wel dat lucht lekker op. Nou, dat is voor veel mensen onzin... Want daar, uh, En dat wordt ook gewoon uit onderzoek en er gewoon, er wordt het allemaal bevestigd. Sommige mensen gedijen helemaal niet bij praten. Die moeten juist de mond houden. Erover. En uh, gaan klussen. Nou ja, of, wat, of, of een boek lezen of naar de film gaan of wandelen. Maakt niet uit, maar niet erover praten. Dus hm. denk niet in je poging om mensen te helpen die verdriet hebben, dat als zij er maar over praten, dat het dan wel goed komt. Misvatting. Nou ja, respecteer in ieder geval als mensen ook zeggen, ik heb helemaal geen zin om, er, om, om erover te praten. En denk vooral dan niet dat het aan jou ligt. Uh, je haalt de psychiater Frank Koersman ook aan. Ja. Uh, hij vindt dat we steeds minder goed met tegenslag kunnen omgaan. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Dat heeft hij. Uh, en daarmee ik ook in het boek. <laughs> uh, hij zegt dat de generaties... Dus zeg maar van mijn dochter ook. Ja. Oh, ik weet niet of ze luistert. Maar dus de, in de dertig de kinderen, is zijn... Ja, kinderen die ze van, vanaf 1980... Mm -hmm. Uh, dat zijn uh, generaties die heel erg gepemperd zijn opgevoed en opgegroeid. Hè? In een tijd waarin er overvloed aan alles was. Waarin alles mocht, alles kon. Ook jouw dochter? Uh, ja, als ik dat natuurlijk afzet tegen, tegen de, de, de veel zuinigere opvoeding... die bijvoorbeeld mijn je en ik hebben gehad. Ja, dan denk ik, mijn kind is wel in welvaart opgevoed, mm -hmm. opgegroeid. Wel, zei ik altijd tegen haar, we doen het nu... Want volgend jaar kan ik wel geen werk hebben... en dan is er dus ook geen geld. Dus dat is een notie die zij heel erg heeft. Maar goed, Koersman zegt dus... omdat die kinderen, noem ik ze maar even... opgegroeid zijn in een klimaat... waarin er eigenlijk geen tegenslag was... het niet bij het leven hoorde... ontwikkelen ze daar dus te weinig bagage tegen, als het mm -hmm. ware. En moeten ze dat in, in dat leven, in het, dat volwassen leven... opnieuw tot zich nemen. En hoe haal je dat dan in? Ja, harde les door het leven. Mm. We lopen Want dat verlies af. komt er natuurlijk toch wel. Ja, komt er toch wel. Ja. Uh, je beschrijft trouwens ook hoe je oude vriendinnen van je moeder gaat bezoeken. Hè? Met een, uh, een, een bandrecorder. Ja. Leefde dat nog wat op? Ja, dat, dat is wel lang geleden al over dat ik het heb gedaan. Ja, wanneer ben je dat uh, gaan doen? Jeetje, Mina, ik denk tien jaar geleden. Tien jaar geleden wel. Ja, ja. Want toen waren die... Uh, van die, die zusjes en uh, vriendinnen van mijn moeder waren ook al in de tachtig. En ik was... Nou ja, dat klopt het dus niet. Nou ja, maakt helemaal niet uit voor het verhaal. Ik ben er langs gegaan met de mantricorde... omdat ik niks meer van haar wist. Van niks meer van mijn moeder. Ik weet niks van haar. Behalve dat iedereen zei... Oh, het was zo'n engel en ze was zo lief en ze was zo schattig. En denk ik denk, ja, dat zal wel. Maar, ze zal maar nu het wel. echte verhaal. Maar nu het echte ja. verhaal graag. Dus ik langs die uh, mensen... en uh, ja, dat, dat, dat lukte niet echt goed. Nee? Omdat mensen van tachtig herinneren zich... per definitie, andere, de, je geheugen doet dus van alles met, het, met de geschiedenis. Hè, mm -hmm. Natuurlijk, ook bij mij, maar bij hen ook zeker. Dus zij wisten dan nog leuke dingen. Van, we gingen schaatsen in Loosdrecht. En uh, op de tennisbaan was ze heel vrolijk. of zo Maar zij ik had, ja, maar ik wil ook dingen... Horen waarin ze niet leuk was, of wat had ze nou voor relatie met mijn vader, of hoe was ze tegen ons, of meer van die emotionele dingen die, die iemand een laagje meegeven? Nou, dat lukt er gewoon niet. Zij kwam helemaal teleurgesteld terug. Nou, dan heb je al die interviews een leven lang gedaan, ja, en dan, en dan, de dan de speurt toch naar je moeder die, van dit was, was zij nou doen? eigenlijk? Die, die leeft dan nee, maar het levert dan een paar ding, leuke dingen op, namelijk dat ze heel erg rotzooierig in de keuken was. Zo dus als fijn. zij kookte, dat het dan eruit zag alsof er een slagveld was geweest. <laughs> een beetje zoals een man. terwijl zij heel vrouwelijk was, volgens mij. En dat ze goed kon autorijden vond ik ook leuk. Maar ja, dat, dat heb ik er vooral van voor onthouden. Van die mooie anekdotes. Ja, dus het heeft wel iets op gelegen. Hoe reageerde die vrouwen eigenlijk? Want het moet voor hun ook... Ja, omdat dat ze was ze heel zijn. emotioneel. Ja. was heel emotioneel, ja. Want zij hadden jou waarschijnlijk ook gewoon gevolgd. In de, van, hé, hey, daar heb je de dochter van. Toch? Ja, maar ik had dat met al die mensen... Of, ik ben niet zoveel, bij ben zes mensen geweest of zo. Ja. Uh, daar had ik mijn leven wel contact af en toe mee gehouden. Dus ik kwam niet ineens als een uh, godinnetje uit de lucht vallen of zo. Reflecterend, hè? Want je zegt ook ergens het eerste verlies in je leven. Nou, op die manier heb je trouwens ook die mensen ondervraagd. Is... Um tekenend voor de rest van je leven... hoe je met verlies omgaat. Die eerste ervaring met verlies. Uh, ja. Hoe bepalend is, is dat eerste verlies voor jou geweest? Hoe laat is het eigenlijk? Houdt nou, we hebben nog wel twintig minuten. Okay. Uh, <laughs> ik houd wel in de gaten. Nee, maar, maar okay. ik dacht ik dat, dat je niet zo meteen zegt... Van, nou, we zijn er. <laughs> en dat jij dan dat ene belangrijke <laughs> nog niet hebt ja, verteld. Precies. Dus moet je het nu gelijk vertellen. Um, Nee, wat, in het, wat, wat zo blijkt te zijn... Uh, is dat de manier waarop je als kind... en ook in je puberteit gehecht bent... heet dat mm -hmm. in de psychologie... dus waarop je, de manier waarop je, je hebt leren hechten aan mensen... leren verbinden... is bepalend voor hoe je met verdriet omgaat. En verlies omgaat. Mm -hmm. dat, is, dat is bepalend. Je kan zeggen het eerste verlies... maar dat, dit wat ik zeg gaat daar eigenlijk aan vooraf... Dus, wat, wat had dat tot gevolg? Bij mij? Ja. Mm, u wilt ook wel echt alles weten, mevrouw Brouwer. Ja, mevrouw ja. Valkenburg toch ook altijd? <laughs> een beetje journalist, wil alles weten, of niet? Uh, nou, het heeft bij mij een, aantal, een groot aantal jaren tot gevolg gehad... dat ik mij niet durfde te verbinden aan iemand, omdat ik dacht... Je maakt mij niks wijs in de liefde. Want je, jij, man, doet vast hetzelfde als mijn moeder heeft gedaan. Namelijk ertussen uitpiepen. Ja. En dan zit ik straks weer zonder. Ik kijk wel uit. Niet doen. Niet doen. Ik ben erachter gekomen dat dat niet zo is. Dat dat niet klopt. Dus daar ben ik nu overheen. Dus je ging toch een fijne verbindenis aan. Dus je kreeg aan... een kind. Ja, absoluut. En toen ging het toch weer even en mis. En wat voor kind. En wat voor kind. En toen ging het toch weer even mis. Zie je, beschouw je dat ook als een... Verlies? Ja. Zeker. Ja, zeker. Hoewel wij heel goed uit elkaar zijn gegaan. Maar dat, het feit dat een relatie na 12, 14 jaar niet doorgaat... laat ik het positief mm -hmm. formuleren. Ja, dat is een verlies. En daarvoor was er natuurlijk eigenlijk nog een verlies. Namelijk wat je net uh, beschreef in, uh, in dat stuk. Over je vader. Dat die op het moment dat daar een andere vrouw ten verscheen... Um, jou weer kind liet zijn. Nou klinkt dat heel... Uh, ja, zo actief ging maar dat het was natuurlijk niet. Natuurlijk he? niet nee. nee, zo ging dat niet. Wat, uh, wat, mijn vader werd verliefd en, her, en her, her, hertrouwde of trouwde opnieuw. en ja, Toen werden de kaarten natuurlijk opnieuw geschud. En toen kreeg je opeens weer een andere rol. Ja, dat gaat, dat gaat natuurlijk vanzelf. Dat, dat, ja, dat is niet anders. Alleen was dat, dat was natuurlijk niet makkelijk en dat was raar. En, maar ja. Shit happens, hè? Zeggen we dan. <laughs> hoe ging je daarmee om? Nou, toen weet je, die, die, heel veel van wat, wat ik nu. Zeg, denk, voel, wat, wat dan ook... dat is natuurlijk allemaal in retrospectie. Hè? Want je weet nu niet meer, ik ben nu 65... ik weet nu echt niet meer, toen ik 18 was... wat ik toen voelde, weet jij veel. Dat, dat, dat kan je alleen maar bedenken. Hè? En Wat je bedenkt, weet je ook weer niet. Of dat, nou, zo. Nou. Dus die beperking wil ik er wel graag uh, bij aanbrengen. Ik... Weet niet. Ik was toen me helemaal niet zo bewust van hoe de dingen allemaal gingen. Ik vond het heel fijn voor mijn vader. Echt oprecht fijn dat hij, dat hij verliefd was en dat hij weer van iemand kon houden. En dat was heerlijk en zo. Ik ben ook wel gaan rebelleren. En ik, ben, ik was nooit zo'n heel echt meegaand kind. Maar dat is nog wel een tijdje bij me gebleven. Dus of dat nou mijn antwoord was erop, ja, jij mag het zeggen. En pas nu kun je dan schrijven van er is wel met me gesold toen. Ook al ja, was dat helemaal dat niet zo niet bedoeld. bedoeld. Nee, kijk. Um, er is over mijn vader veel te zeggen. Maar, niet, maar bijvoorbeeld een van de dingen die ze over hem te zeggen. Was dat het niet een ras echte psycholoog was. Hmm. Er was niet iemand die daar nou veel boeken over had. De meeste mannen niet. Hè, van... Nee, hij had er niet veel boeken nee. over gelezen. Dus ze hebben zich dat niet zo gerealiseerd. Daar wou ik het van nou. Je ging uh, um, naar het buitenland. Je hebt in het buitenland uh, ja. je talen uh, ja. gestudeerd. Ja. En um, toen kwam je eigenlijk bij toeval in de journalistiek terecht. Ja, geheel bij toeval. Want ik, uh, ik werkte toen bij het RAI-congrescentrum. En overigens de leukste baan... Van, nou, dat is niet helemaal waar. Maar wat was heel <lacht> erg leuk, mijn eerste baantje. En daar organiseerde ik uh, congressen. En... Uh, en een van mijn collega's daar, die ging om met de hoofdredacteur van Elsje's Weekblad. Dit is voor de oude mensen onder ons die nog weten van die krant. Dat was die loeidikke krant, weet je, met twintig katernen ja, ja. die echt zo plof op de, de, op de deur. Daar map. is hij weer. Daar is hij weer. Het hele huis hoorde het. Ja, ja, doink. Die kranten bestaan gewoon helemaal niet meer. Um, nou, die hoofdredacteur, die is met mij te praten in een kroeg in Amsterdam. En die zei: Waarom ga jij de journalistiek niet in? Ik dacht, nou die man die heeft echt twee pulsjes te veel op. Dus ik zei, zal ik een aspirintje voor je halen? Misschien is dat een goed idee. Nou ja, lang verhaal kort. Ik uh, ben daar terechtgekomen als leerling. Zij ben ik toen begonnen. En je wist gelijk, dit is mijn baan. Nee, mijn, nee, bestemming. Niet. Nee? Nee, mijn bestemming houdt toch op zich. Nee, ik vond het wel heel erg spannend. En dat er zo'n redactie met allemaal enorme oude heren in grijze pakken met vesten die op adlers zaten te rammelen... Ze waren denk ik 42, die mannen, maar ik was 22, dus ik vond ze enorm oud. En daar ben ik helemaal van onderaf aan begonnen, met, met een fotorubriekje en de Hora S. De, de persberichten van de promoties moest ik uh, omzetten in Nederland. Nog net en, niet de kookrubriek, begrijp ik nu? Nee, want die hadden ze bij Elsje Zweekblad <lacht> nee. natuurlijk niet. Het was een sociaal-economische krant, dus wat denk jij? <lacht> nee. En daar heb ik 2,5 jaar gezeten, ja. En toen kwam je in de wereld van, uh, van de televisie terecht en de radio. Dan ja. maken we hele uh, forse sprongen. Ja. En um, als er één wereld is waar er sprake is van aandacht. Mm -hmm. Want dat vond ik zo mooi wat je net ook beschrijft. Dat je toen gezien werd hè, in die tijd met je vader. En daarna ging dat eigenlijk verder. Of kwam dat in de mediawereld weer helemaal tot zijn recht. Ja. Violet Falkenburg werd gezien. Ja, maar niet de eerste vijf jaar niet, zes jaar niet. Want toen werkte ik achter de scherm als redacteur van het programma... Hoe bestaat het van de Varen. Mm -hmm. En dan word je niet gezien. Dan moet je nee, gewoon knetterhard maar werken. Na die vijf jaar <laughs> werd dat zij gezien. Heb ik dat lekker ingehaald, ja. Werkt dat verslavend eigenlijk? Het gezien worden? Mm -hmm. mm, dat vind ik een moeilijke... Niet een moeilijke vraag, maar een moeilijk antwoord. Ik heb, dat weet ik eigenlijk niet goed. Ik heb zelf altijd... Ik heb, ik heb best moeite gehad om afscheid te nemen van de televisie. En ik heb zelf altijd gedacht dat dat te maken had met dat je... Iedereen die bij de televisie werkt, radio in mindere mate, maar televisie wel zeker... maakt onderdeel uit van het dagelijks leven van iedereen. Mm -hmm. Dus als jij ergens binnenkomt, dan maak je daar... En je zegt, ik werk bij de televisie... Dan word je meteen onderdeel van het gemeengoed, van, van het bezit van iedereen. Want iedereen kijkt de hele dag naar de televisie, of de hele avond in ieder geval. Iedereen heeft er verstand van. Jij bent een van hun. En jij bent, ja. Mm -hmm. Dat is heel gek. Je en... maakt onderdeel uit van honderden, duizenden gezinnen. Exact. En ik heb vaak het gevoel gehad dat dat hetgene was waar ik van afscheid heb moeten nemen. Dus niet zozeer van het gezien worden. Dat is een ander element misschien, maar dat kan ik niet doorgronden. Snap je? Ik leg er een beetje krom uit, maar snap je wel wat ik ja, bedoel? Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Namelijk, de, de, Je noemt het niet gezien worden, maar dat je onderdeel uitmaakt van... Je doet iets waar iedereen meteen een mening over heeft. Iets over wil weten. Mensen vinden het leuk of vinden het niet leuk. Maar het is iets. Mm -hmm. Aandacht. En daardoor krijg je aandacht. Ja. En je schrijft dan um, uh, dat jouw afscheid van de televisie... Het enige afscheid is dat... Ik citeer waarschijnlijk niet helemaal uh, perfect. Maar het enige uh, afscheid dat gedwongen was. Terwijl ik denk dat is natuurlijk onzin. Want het afscheid van je moeder was ook gedwongen. Het afscheid van ja. je vader ook. Maar goed, dit terzijde. Ja, um, dat is waar. Heb je gelijk. in. Wat, wat, wat gebeurde er toen, toen dat afscheid inderdaad daar was? Want daar ga je niet al, al te uitvoerig op in, hè? Nee, mensen mens heeft zo zijn... Uh, <laughs> uh, zijn... <laughs> nou Kom, ja, die slaan je, we maar over. Bygons, Let bygones. Ik wil, dat is achter de rug. Ik bedoel, het is in, negen, in 2000 uh, gebeurd. 2008, toch? Nee, ik ben bij de NCW weggegaan in 2008. Oh, 1998. Nee, later. 2000. Nou ja, Maakt niet uit. En ik heb in 2007 nog iets bij Max gedaan. Maar toen was ik echt al lang weg. En ik ben... Maar goed. Dus ik wil niet horen bij de categorie televisie... Uh, mensen die dan nog postuum hier en daar wat oorvijgen gaan uitdelen. Daar heb ik echt helemaal geen zin nee, in. Nee, dat snap ik. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er wat gebeurt... op het moment dat ze zeggen... Oké, okay, we stoppen ermee, Violet. Ja. ja, er gebeurt heel veel. Dat ons. lijkt mij, en dat, je bent inderdaad niet de enige... maar dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend. Ja, dat was het ook. En ja. dan? Nou ja, kijk... Ik heb altijd een hele fijne taak in het leven. Dat is namelijk de Rabobank tevreden houden. <lacht> dus, <lacht> en dan? Ja, doorgaan we te ademhalen, dan heb je het weer... En oké, uh, Maar ik heb het heel moeilijk gevonden. Ja, je, gaat, je denkt, van, waarom moet ik er nou uit? Wat, wat, wat, wat, wat, wat is er met me? Heb ik het dan al die jaren niet goed gedaan? Weet je, dat hele proces, dat, dat, daar ben ik wel helemaal doorheen gegaan. En hoe heb je dat gered? Want wat, wat, hoe pak je dat? Ik bedoel, dan kun je wel zeggen... ik timme weer een boekenkast bij elkaar. <laughs> maar er is dan wel iets meer nodig, lijkt me. Want je was vijftig... Uh, nou, reken maar uit, hè. 48, 2000, 250. Ja. ja, joh, gewoon. Uh, ja, door, uh, ik weet dat niet meer. Ja, het is een te open vraag. Ik weet, dat weet ik niet meer. Ik weet het echt niet te meer. Te open vraag. Ja. ja, hoe heb je het gered? I don't know. Ik ben <lacht> nee, gewoon doorgaan. Wat deed je? Gewoon doorgaan. Ja, ik. Kijk, wat, heb, wat ben ik gaan doen? Ik, ik, ik ben. Uh, het. Het werk wat toen ik bij de televisie werkte... tot de klusjes werd verheven, mm -hmm. hè, namelijk dus een congresvoorzitter... en training geven, dat werd ineens mijn, hoofd, mijn hoofdwerk. Ja. Dus dat was heel vreemd om dat te merken. Dus ik had ook, ik, daar heb ik ook een tijd over gedaan. Om, om te voelen van een congresvoorzitter is nu mijn, mijn voornaamste taak. En dit, moet ik, dit is nu niet een klusje erbij, hier moet ik... Nou, om, dat, om dat echt op waarde te schatten, dat heeft een tijd geduurd. Maar dat ben ik gaan doen. Mm -hmm. Ben ik meer gaan, iets meer gaan doen. En um, wat betekende het voor jou dat er dan wordt gezegd... oké, okay, we stoppen ermee. Mm -hmm. En dat je dan... Um, voelt dat als... want die, die scheiding heb je ook meegemaakt van een man. Is het iets soortgelijks? Is het daarmee vergelijkbaar? Nee, want ik... Uh, je werk kwijtraken op die manier? Of, of, of aan de kant gezet worden? Wat, wat? Nou, uh, um, even kijken hoor. Bij een scheiding hè, komt wel vaak een gevoel van falen mm -hmm. naar voren. Hè? Dat je denkt, waarom... Ik weet nog dat, dat Hans en ik tegen elkaar zeiden. Van, Hans Emmering, de ja, journalist. Ja, precies. De, uh, zei van, verdooi, dat, dat dit ons nou niet gelukt is... We hebben Twee weldenkende mensen die nog eens, nog eens iets hebben gelezen... die veel mensen hebben geïnterviewd, veel mensen kennis... waarom kunnen wij nou niet van dit huwelijk... of we waren niet getrouwd, maar van deze relatie iets mm -hmm. moois. Ja, dus dat gevoel van het is me niet gelukt. En dat je dus onderdeel van uitmaakt... Dat, dat je op zoek kunt gaan naar fouten die je hebt gemaakt wellicht... maar als het gaat om een werkgever die ja, eenzijdig besluit... Dat is echt anders, hè? dat vond ik echt anders... Ja, ik vond dat. dat vond ik, ja, je kan niet zeggen moeilijker, maar dat heeft veel, qua karakter bij mij veel meer gedaan. Van, van, heeft veel meer getornd aan mijn zekerheid mm -hmm. dan de scheiding. Dat was verdriet om, om inderdaad dat we uit elkaar gingen. En, en voor, mijn, voor mijn kind. Dat, die, dat, dat vond ik verschrikkelijk. Echt heel erg. Maar bij, die, bij, bij dat afscheid van de NCV was echt van, uh, wat is hier misgegaan? Wat heb ik niet gezien? Uh, ja, dat je niet meer durfde te vertrouwen op wat ik dacht dat ik wel een beetje kon. Heb ik, het, heb ik, heb ik dan mezelf zo'n rat voor ogen gedraaid? Ik heb dat ook bij veel mensen gecheckt. Vertel mij, heb ik wel goed gekeken naar mezelf? En zeggen mensen je dan de waarheid? Kom je daar dan achter? Ja, dat weet ik gelukkig niet. Nee, maar krijg je een waarheid? Want je moet op een gegeven moment voor jezelf een waarheid zien te vinden, toch? Van... Nou, je komt er nooit helemaal achter. En daar moet je mee leren leven. En wat vind jij van het veel algemenere gegeven... dat je dat nogal eens ziet, in, uh, zeker bij de Nederlandse televisie... dat vrouwen, wanneer ze ongeveer tegen de vijftig lopen... op een zijspoor worden gezet? Ja, het is wat. Vind hè? jij daar iets van? Het is wat, ja. <laughs> ja, daar vind ik van alles van, namelijk dat dat niet moet. Hmm. Punt. Maar daar is niks aan te doen? Nee. Zolang dan in de, in, in de leiding van de bedrijven... Niet, niet mannen en vrouwen komen zitten die dat onzin vinden... Zal het blijven gebeuren. Ben je kwaad geworden eigenlijk? Heb je, je verzet? Toen verzet? Nee, nee je? achteraf. Ik heb nog niet zo heel lang geleden gedaan. Ik heb nog iets fundamenteel verkeerd gedaan. En ik had gewoon nou, een enorme zak met geld daar weg moeten gaan. Dat is niet gebeurd. Je was te verbijsterd. Ik was verbijsterd. En ik ben gewoon netjes gebleven. Ik heb een, nou, klaar. Einde oefening. Wow. Ja. Ja. Ik zou het nu anders doen hoor. Ja, echt waar. Wat zou, wat zou, <laughs> wat zou je nu doen? Nee, ik was nog netjes gebleven, maar ik, had wel, ik was wel met een advocaat gaan praten. En dat is ook wat mensen zich niet realiseren. Want die denken ook, oh, die mensen bij de televisie, dat gaat lekker financieel. Maar, maar daarna ben je gewoon een um, freelancer. Arme als een kerkrat, mevrouw. <laughs> nee, dat is niet waar. Maar... U zet er wel patent bij voor een kerkrad. <laughs> Ja. Maar je moet er gewoon keihard voor in. Maar het is wel waar hoor. Ik merk dat zo vaak. Dan woon ik ook nog in Laren. Hè? Kijk, in het daar gaat het al helemaal fout. Dus, ja. En dan horen mensen Laren <laughs> televisie. En dan zien ze meteen een enorme fout. villa met zo'n elektrisch hek. En dan waarschijnlijk twee valse herders <laughs> erachter. En een enorme range rover. Nou, die hond had je al hè. Ja, maar moet vals. Dus dat is allemaal niet het geval. En nu? Want hoe, hoe lang heeft het je gekost om te denken... van oké, okay, maar uh, nu gaan we weer gewoon doen, Violet Valkenburg. Ze kunnen we nou, me meer maken, wat dat nou ik, ik niet goed genoeg. Ik denk dat ik wel redelijk snel weer gewoon heb gedaan. Maar van binnen heeft het denk ik twee jaar gekost. En toen? Gebeurde er iets waardoor jij dacht, ik heb het weer op orde? Nee, Herinner je nog nee, een moment? Sluip, nee, maar Een sluipend proces. Maar nog steeds, niet iedere dag, maar wel één keer in de maand vragen mensen mij. oeps, sorry, ik klap tegen de microfoon. Uh, mis je de televisie? Nou, dan moet ik inmiddels enorm om omlachen. Zeg ik jongens, als ik nu nog zou missen, dan moet ik echt naar een dokter. Want het is 12 jaar geleden, wat is veertien jaar geleden morgen? Dat zou echt onzin zijn. Maar het zal je misschien wel wat doen dat die mensen in elk geval gelijk Violet Valkenburg herkennen ja, dat is en jou nog altijd associëren. Want dat is er ook wel wat, dat, is leuk. dat je nog steeds onderdeel uitmaakt... van al die families. Ja, nou, niet allemaal. Nee, nee. niet allemaal. Er zijn misschien hele jonge procent. gezinnen die geen nee. idee hebben. Nee, maar dat is leuk, dat is leuk. Tuurlijk is dat leuk, dat streelt me nog steeds, dat vind ik fijn. Maar het is niet. Uh... er zit ook geen pijn meer in of zo. Want dat is echt allemaal lang achter de rug. Maar Toch heb je dit wel heel zijdelings beschreven in het boek, vind ik. een ja, maar ik wist dat ik met jou zou gaan praten. Want dit is toch wel een onderwerp, vind je zelf ook niet? Ja, maar dat komt omdat ik misschien nog eens daar apart een boek over heb Ja. Nee hoor. Dus nee, ja, ja, heel... ik niet, ik, want ik wilde niet, ik, ik, dat heb ik heel bewust gedaan. Ik dacht, wat, wat moet ik daar nou... Ik moet mijn, mijn verdriet en mijn verlies ook een beetje binnen de perken houden. Je ja, uitgever stelde het geloof ik wel voor, hè? afscheid van de televisie. Ja, ja, precies. Oh, er komen de vragen, let op. Ik denk het niet hoor, dit is gewoon het programma hierna, of niet? Oh? Kom, is er een vraag? Ja, even kijken. Uh, Clement Tonaar, het grootste verlies voor mij... is toch de stem van Violet Valkenburg op de radio. Wat een goddelijke radiostem. Nou, meneer Kijk. Tonaar... En dat op oude jaar, het rijmt lekker. <laughs> Jouw avond kan niet mis, toch? Fantastisch. Goed, um, er zit een nieuw boek aan te komen. Ja. Kun je en al ik, iets erover zeggen? Ik was, het was heel verwarrend. Ik was al Mijn veerkracht is verschenen, uh, ik weet niet, 19 oktober of zo. En toen was uh -huh. ik half oktober al begonnen met het nieuwe boek. Dus dat liep een beetje door elkaar. Ja, daar kan ik iets over zeggen. En dat gaat heten Het Stiefparadijs. En dan zeg je het wat? Ja, het Stiefparadijs. En dat is, uh, geschreven, wordt geschreven, uh, ik schrijf het samen met Gideon de Haan. Met z'n tweeën, dat is ook nieuw voor mij. Dat is een hele leuke manier van werken. En dat gaat over de uh, perikelen, de, of het wel en wee van het samengestelde gezin. Dus jij hebt kinderen, hij heeft kinderen. En jullie zijn heel erg verliefd en je gaat samenwonen. En denk maar niet dat dat gezellig wordt. En dan. Ja, dan begint de ellende pas. Nou, dat ik kan, kijk ernaar kan. uit. Het stiefparadijs. Goed, wat staat er op de tegel? Violet ja. Valkenburg. Het leven is een klatversie. Zo, niet van terug, hè? <laughs> daar heb ik zeker niet van terug. Het leven is een kladversie. ja. Dat is mijn nieuwe uh, motto, dames en heren. En daar versta ik onder het volgende. Um, een paar dingen. Neem het niet te serieus. Het is maar een klatversie. En dat betekent niet dat er leven is na dit leven. Want Dat weten we gelukkig allemaal niet. Maar wel dat je gewoon... Je doet iets en je doet het niet helemaal goed of het lukt niet helemaal. En dan kan je, kan je het gewoon daarna overdoen. Strepen en doorhalen mag. Precies. Heel goed. Dank je wel voor dit advies. En een mooie avond, Violet. Ja, jij ook. Dank je wel. En uh, alle luisteraars uiteraard ook. Zo dadelijk op deze zender twee dingen voor het laatst na ons dit jaar. Govert van Brakel praat met Jan Renkema. Hij nam ook afscheid als hoogleraar tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Mooie avond. Een hele mooie avond. Dank mevrouw Valkenburg. Dit was aflevering 2753. Morgen praten wij met Geertjan Lasje over zijn tv-documentaire. Zwart IJs, ik wens u een prettig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Tot morgen. Radio 1. Nee. Kunst. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. 2013 passeert voor de allerlaatste keer de revue. We hadden bijvoorbeeld een nieuwe koning, een in inhouding. Nou, toen heeft iemand een feestelijk idee om daar een liedje bij te schrijven. In sneltreinvaart. Vervolgens hadden we het Nederland-Russisch vriendschapsjaar. De ene negen is blijkbaar de andere niet. Ik koop gewoon eens een keer dat nieuwe huis. Hoe, Hoe een... hebben we al die eeuwen kunnen bestaan? Zometeen vanaf half negen, ja. de conference een oudejaars van Pieter Derks. Ik, ik zag ineens een hele morbide aflevering van de Fabeltjeskrant volgen. Is de Op Radio 1. Ja, lieve, kijk bij